Uur. Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. Veel klanten van KPN kunnen niet de internetten vanwege een grote storing. Volgens de provider is het probleem landelijk. Een woordvoerder van KPN zegt dat het probleem geldt voor de vaste internetdiensten, mobiel bellen en internetten lukt wel. Sommige winkels melden dat er door de storing bij KPN niet kan worden gepind. Het bedrijf doet geen voorspelling over hoe lang het duurt voor de problemen zijn opgelost. Feyenoord heeft de kaartverkoop voor de Europa League stopgezet... vanwege een grote storing. Sinds negen uur vanochtend konden seizoenkaarthouders kaarten kopen... voor de groepsfase van de Europa League. Maar de site van het bedrijf dat de kaartverkoop regelt... kampt met een technische storing en ligt plat. Op Twitter zegt Feyenoord dat er dit weekend geen kaartjes meer worden verkocht... en dat er maandag meer informatie komt. De Filipijnse president Duterte heeft een staat van wetteloosheid uitgeroepen in het land als reactie op de aanslag van gisteren in zijn thuisstad Davao. Op die manier heeft het leger volgens Duterte meer mogelijkheden om de politie te ondersteunen bij huiszoekingen. Bij de explosie op een drukke markt vielen 14 doden, 70 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Davao zou zijn opgeëist door de Filipijnse terreurgroep Abu Sayyaf. De kwaliteit en onafhankelijkheid van de wetenschap staat onder druk, zegt SP-Kamerlid Van Dijk na een enquête onder een kleine duizend wetenschappers. Van hen is driekwart er ontevreden over dat externe geldschieters steeds meer invloed hebben. Ook moeten ze onder steeds grotere tijdsdruk werken. En meer dan de helft heeft het gevoel geen onafhankelijk onderzoek meer te kunnen doen. Van Dijk wil de uitkomst van zijn enquête zo snel mogelijk bespreken met de Tweede Kamer en minister Bussenmaker. Het weer, wolkenvelden en soms een bui. Vanuit het westen meer zon en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij een Brugge. 5 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Knoppen de Ouderijn 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Knoppen Lunette Lunetten 4 kilometer. Vertraging daar bijna een kwartier. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Waar zij op zees op zeemal, zee, zee, want wij zijn, zijn laatste laten, nou, Wij hebben, we hebben maar een paar luchten. Luchten. We het langzaam je het hartje We moeten rennen, springen, vliegen, duiven, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zij zee, op zijn, zee, zee, maar blijven wat maar staat. Wij hebben ongezogen voor ze Want Waar zij op zees op zeemel, want wij zijn laatste later. Nou, wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Zijn zij als zijn, maar klaat, maar kwats maar plaats. Wij hebben ongeschieden altijd de hals. Want zij komt zij als zijn want wij zijn achterlaten. We, we hebben maar een paar jongen uit de lijd. We moeten rennen, springen, vliegen duiken, vallen. Dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het er moet. Houd over koetjes voetbal en de lot op praten, nou, dan kracht opzien zat jeugd gaat je goed. Als zij rennen, springen, vliegen, zij om zaal zij en we zij om zaal zijn. Op zij opzij, op zij, op zij, op zij op zijn, op zij op zij op zij, blijf op zij als zij op zij. Op zij, op zij, op zij, op zij, op zij, op zij. Maar pas, pak pas, pak pas. Wij hebben een ongelooflijke op Opzij, op opzij, opzij, opzij, want wij zijn lastig land. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opzij en weer doorgaan. We kunnen jullie blijven, we kunnen langer blijven staan. Een andere keer misschien. We zijn weer terug, het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio aan de Tolweg. Uh, wij gaan het in het tweede uur hebben over de uh, ambtelijke samenwerking. En dan gaan we met Michel Demmers praten. En Astrid van der Veld zit daar om eventueel te corrigeren, heb ik begrepen. <lacht> dat uh, ja, dat zijn de woorden van meneer Demmers. Het muziekfestival op het Raad Tonarische, dat gaat over vanavond en misschien nog wat meer. En daarnaast komt uh, Hans Rijmers als afsluiting over het in Zandvoort, want het seizoen begint weer ook weer. is begonnen, ja. Ik ga er eens even goed voor zitten. Ja.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 In het voortraject, want de ambtelijke samenwerking... en de gesprekken daarover en de gedeeltelijke uitvoering ervan... die is al een tijd geleden begonnen. Ja. Toen heeft de raad gezegd tegen de wethouder van... u mag dat verder gaan onderzoeken. Klopt. Um, hoe is dat dan verder gelopen? Want de, de, de WMO-ambtenaren zitten al in Haarlem. Ja. Is dat naar tevredenheid van de zandvoort...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 En ja, dat verdwijnt gewoon ja. op de stapel. En mensen moeten dus weken langer wachten. Dat zijn dus de zeven stappen die Michel uh, Ja, dat die, die zijn die de Michel zeven stappen. Daarom zat ik net ook zo heftig te knikken. Ja, ja, ja. Niet, nog niet op school met nee, te knikken. Ik moet op een schopmoment uh, creëren, geloof ik. Ja. Nee. Uh, ja, ik, ik wil even terug naar, ja. uh, naar Michel. Um, het onderzoek is er dus geweest. Er is een uh, groep ambtenaren naar Haarlem gegaan. ja. Uh,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 En nu blijkt dat de IND 300 men gaan ontslaan... en 40% zijn abonnees en die worden weer teruggestuurd. En wij zitten voor langjarig aan hoge kosten vast. Dus is ook een beetje door de strot gedrukt. En nu krijg je de ambtelijke fusie. En er wordt ook uh, met een heel veel management onzin... wordt daar gepleit voor de ambtelijke fusie. En dat kan niet anders leiden dan tot een herindeling. Nou, die, uh, de oud-gedeputeerde uh, de Zeeuw...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 Gaat het nu een andere discussie worden als. Want nu moet het bepaald worden. Ja. Als uh, gaat maar onderzoeken? Want ga nee, maar onderzoeken nou ja, is makkelijker het, als het, dat het je zegt van nu doen we het. is uh, natuurlijk. Er is destijds met een overigens een hele kleine meerderheid. 9 voor, 8 tegen. Is er gezegd van gaat inderdaad maar onderzoeken. Kijk, en als ik tegen iemand zeg gaat onderzoeken. Dan verwacht ik een rapport terug. Ja. En dat we dan naar aanleiding van dat rapport verdere stappen ja. ondernemen. Nu kom, komt het college eigenlijk al met een besluit terug. Zonder enige... Uh... Zonder verdere ja, de tusseninformatie. Maar verwacht jij dan nog een rapportje? Ik, ik weet niet wat andere partijen... Nee, nee, nee. de nee. stukken zijn nu bekend. En we gaan het er gewoon uh, niet aankomen. De donderdag, maar die week erop gaan we het daarover hebben. Wordt en... geen namenstuk. Uh, nee, nee, en je mag raden wie dat mag voorzitten. Ja, je hebt zelf ja gezegd. Uh, ja, ja, Michel wil oh. nog even wat uh, toelichten. Ja, Want onze volgende zijn hier inmiddels ook al uh, ja. aangeschoven. Uh, de toelichting uh, of de aanvulling is eigenlijk zo: dat um, de burger, hè, net als bij die banken tegenwoordig, wat niet helemaal lukt, de klant moet centraal staan. Dus in dit geval de burger moet centraal staan.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 Dat precies zou kunnen zeggen, zeggen. zeggen. Lijkt ze dan op mij of niet Of wel ook niet, misschien Doe mij maar zwart Doe, Doe maar. mij maar zwart Yeah. Heeft u een geprononceerde dag? Staan gaan wij zien, Pelheizen is bij ons. Die hebben het vandaag hartstikke druk met het raadhuisplein. En er staat vandaag alles te gebeuren. Inmiddels staan de eerste oude auto's op de op de ja. boulevard Heb ik gezien en ja. ik, dat ziet er leuk uit. Uh, als jij terug het dorp ga je bouwen. Ik uh, ja, dan uh, dat podium staat er al.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 En dan is het om half één, is het afgelopen. Half één uh, kan iedereen rustig uh, naar ja. bed. En dan um, is morgen volgende week. De regen komt toch? Ik heb even komt gebeld die? dat ja? het niet voortdraaien. Oh, ik, ik blijf ah, nog steeds positief, het blijft ja. lekker droog. Ik heb al meer buien over de Duin richting Heemstede ja. zien waaien. je. Dus, uh, laten we dat vertrouwen. Erin. Ik maak me ook niet ongerust. Nee. Nee, als je dat doet, dan kan je niks organiseren. Nee, is het, het, is, uh, het is echt uh, helemaal geweldig. Het zit goed in elkaar.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 Nodig iedereen uit om dat aan te trekken. En inmiddels zien we ja, die groep ja. groter worden. Dus het is echt geweldig. Ja, ik stond er zo te kijken. Denk, waar komen die nou ja. dan weer uh, vandaan? Ja. ja, en Lederhoos. Heb je er al een? Ik, ja. trek je hem ook aan. Nee. <lacht> nee anders ik moet, moet er een opvallen die de leiding heeft. Ja, en, ja, ja. Dan moet ik je maar ik een ja. ja. Ja, die zijn er ook. Hè. Tirole roetjes met een veertje. Die groene.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 en een andere kandidaat. Maar in ieder, geval, in ieder geval gevraagd of ik nog een jaar mee wil lopen. Mm. En uh, ook van uh, uit gemeentezijde mm -hmm. wordt, uh, wordt dat gevraagd. En dan heb ik gezegd, nou, ik, dat, de, dat doe ik dan. En dan probeer ik degene die mij aflost dezelfde ingangen ja, dat, dat, aan te geven. van hoe je maken. Ja, makkelijk. Uh, ik denk dat het ook overal tegen de haren strijken. In zon nou, nou, voor de werken toch met lijnen en bekende gezichten. Ja.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 Kleine de kindergraven kuilen op ons mooie strand? Mm, kijken vol met weemoed richting Engeland. land. Het Het naar geluk.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 Want dit allemaal van hen kunnen zijn Maar de Duitser is volhardend en hij kent geen stok Beetje bij beetje koopt hij Holland op Recent essent en dat smaakt dus naar meer. Maar het strand en zee dat blijft in ons beheer En de mob zit het liefst in een huis aan zee Als het kan met privat parkplaats voor zijn BMW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 Ik ben begraven, hier ben ik geboren. Er lopen mensen die hier eigenlijk niet horen. Mocht dit zo doorgaan, dan zoek ik het hoger op. Schrijf een afscheidsbrief en schiet mezelf met een raketje. Wacht wel lekker de, door de muziek is afgelopen en dan uh, praten wij uh, weer verder over het jazz- en muziekfestivalen. Hans Rijmers is inmiddels aangeschoven. Welkom Hans. Mooi, Hans. Um, het seizoen uh, begint voor jou uh, met de jazz weer. Ja. Wanneer.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 Jawel, ja, en, en, en, ondertussen hangen ook wel weer op een aantal adressen in het dorp de posters en, en, en, ook, maar de posters waar het hele, waar het jaarprogramma op staat.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 Ik ben je nog steeds gekomen. Ik ben nog steeds Ja. Uh, ja. Tom, jij doet ook uh, jazz, hè? En uh, jij zegt ook: uh, uh, hier ga ik maar door tot dat. Ja. Uh, ga jij ook een, een regelmatig inbrengen, net als Hans? Of, uh, is dit op, uh, op de laatste zondag van de maand? Het ja. is de laatste zondag van de maand. Dus het is redelijk verdeeld uh, tussen de. Ja, ik denk dat je die discipline moet hebben. Dat je moet vandaar ook met de horen. Dat je niet een dag van een ander uh, nee. gaat belasten. Nou ja, dit, je kunt uh, het niet altijd voorkomen. Maar het is wel de bedoeling dat je rekening houdt met elkaar. Dus de, de schema's zijn uh, ja. van iedereen al een beetje bekend. Ja, want die mailen we op, op, het, uh, op het moment dat, dat wij weten. Want we weten natuurlijk al heel vroeg. Hè, wanneer we... Uh, nee, je, moet, je moet de, ja, uh, de muzikanten. Nou, we weten het vaak al in juni, juli. Uh, moet, je, moet je het dan vastleggen. En dan, dan mail ik naar iedereen. Hè, ik mail het naar jou. Ik mail het naar Toos.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 Dus het uh, ligt lekker achter elkaar. Want heel verrassend. Dat heeft niks met Jes te maken, maar 29 oktober is het Nederlands kampioenschap genalepellen. Oh. oh jee. Dat is ook nog. Ja, daar moeten we dan nou zeker nog eens een itemje aan. Uh, schrijven maar gelijk op, Gerry. Want dan moeten we nog even, even over hebben 29 oktober. Maar is dat niet erg laat? Of, uh... Nee, het is altijd oh, de laatste toch? zaterdag van oh, oktober. Okay. Zijn de heren al aan het trekken? We hebben al geoefend. Ja? Ja, dat is een. Ja, want de kilo's kanalen moeten er uh, aangesloten ja, worden. Ja, ze zijn nu nog duur. Maar goede tijd komt eraan. Oké. Okay, okay, okay. Tot zover het Nederlands kampioenschappen. Nou, uh, doe je de microfoon niet. Dus doe dat je denkt van ik ben er klaar ja, ik ben er mee. mee. Ik, ja, maar, nu mag Hans. <laughs> nu ben jij. De voor twaalf, de trekker voor de deur. Oké. de Nou, dan uh, Ton, ontzettend bedankt. En, uh, en we zien elkaar bedankt vanmiddag. En, uh, we zien elkaar zeker vanmiddag. Ja, ja dat sowieso. En uh, ik, kom, ik uh, heb ook contact. Is goed. Het nieuws over het dat is goed, Tom. Bij, bij nieuws over granalen komt Ton nog een keer terug... en ik hoor net dat het de week van de kanaal gaat worden. Wat vind jij van granalen, Hans? Ik vind ze ontzettend lekker. <s> kan je ze pellen? En, en, dan, en dan vooral in een kroketje. Oh, ja. Yeah. Ah, is... <s> ja, moet je maar eens contact ja, opnemen. Hans, ga je ze ook pellen? Nee. Koopt... Ja, vroeger wel gedaan, hè? Ja? thuis bij mijn ouders. Ja, ja, ja. ja. ja nee, We uh, <lacht> werden gekocht op de Albert Kuip, hè, want daar wonen we vroeger, om de hoek. En dus daar werden garnalen gekocht en gekookt uh, gekookte. Maar vroeger peld pel je ja. altijd garnalen ook? Je ja, zeker. Gewoon, en dan peld je ze op kranten? Ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik, ik, was ja, ja. Altijd, ik was altijd gauw klaar mee, want ik ook, mijn ja. bergje ja. links. Het meeste ja, ja. Maar er ik... kwam nooit een bergje nee. rechts. Nee, nee. nee, dat hadden wij het meest uit je gelijk dat was op. Al weg. Ja.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 Uh, uh, uh, dan hebben we nog Deborah Carter met uh, Jean-Louis van Damme. We hebben nog uh, Edwin Rutte uh, met onder andere Hans van Oosterhout... die de, de, de, de vaste slagwerker van Toets Tielemans bijvoorbeeld... Hè, die, uh, die uh, komt. En uh, ik, ja, daar wou ik wat over zeggen. Uh, toets is verleden, ja. Toets Tielemans. onder de 700 indruk. Uh, en we gaan dit concert maar aan hem opdragen. Dat lijkt nou, me een, een, een hele hele mooie. Ik ja. heel Ik ja. vind ja. dat... Uh, Grappig van Toet Stielemans is dat een aantal mensen hem kent als Toet Stielemans. Maar heel veel mensen kennen hem van muziekjes die eigenlijk nooit een naam hebben gehad. Bijvoorbeeld in de reclame hoor je heel veel van zijn muziek. Alleen de kenners weten dat het Toet Stielemans is. Ja, maar goed... tv is Ja, Hij heeft natuurlijk zijn pensioen verdiend met de Blue Z. Prima, maar heel veel. En als je naar de oude...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 Het is niet anders. Nee. Maar goed, het programma van uh, uh, dit jaar staat uh, als een huis. Ja. Aanstaande zondag uh, is het begin. Ja. Uh, ja. Is daar als wel een... Dit is een, een, een van de beste Italiaanse tenorsaxofonisten, hè? Die uh, Max Ionate heeft onder andere gespeeld uh, uh, met uh, Mario Biondi. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Maar die heeft een, een hele bekende nummer gemaakt. Uh, That's what it is.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 September. Uh, kijk op www.geluksroute.nu schuine streep editie schuine streep Zandvoort. Ja, is heel leuk. ja, ja heel ik leuk. heb het uh, gezien en ook gehoord ja. van de mevrouw die eraan meedoet. Klopt. Ja. Um, dan ook 10 en 11 september de ADAC Noordzee Cup op het circuit weer. 11 okay. september Jutters, Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. Ja, en dat heeft Daar ook te maken met, over, met de uh, Geluksroute, hebben, ja. heeft dat te maken, ja. hè, ook. Uh,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 Ik daarna nog iets doen. Dat is ook zo. Nou, de stilte was dat mag niet. Zit het proberen wat mij in programma Wat ga Ik ga vier dagen werken. Nou, ik ga stil. Nee, ik maar ik ga Dat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 Dag dag, nog even en dan gaan we slapen Oh wat heerlijk kuiven, helemaal niks Ik moet er nu gewoon vangen Kom maar op hoor, we zijn nog niet klaar.